Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu Tobak Leeft. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We, we gaan beginnen. Ja. Dit is een uh, belangrijk moment. Good Goedemorgen. Goedemorgen. Tobak leeft op de radio. Allerlaatste moment. Ja, prik je de <laughs> prikt hij de kop er in en hij schuift aan voor een aflevering van Tobak Leeft. En uh, ja, welkom. Vandaag is uh, Marcus weer aanwezig. Vorige week was hij niet en uh, nu is Jolande niet aanwezig. Maar goed, zo, zo wisselen we elkaar mooi af. Heel prettig. Het is nog donker buiten. En ik hoor net al op het nieuws, hier in Nederland uh, is het uh, prettig vertoeven. Ik bedoel, gisteravond rekeningde ik even mijn uh, dochter van uh, uh, adres A naar adres B. Ze ging ergens slapen. En uh, toen dacht ik heel lekker zacht geworden. Waar is het sneeuw? Waar is het ijs? Allemaal verdwenen. Maar we hoorden vannacht ook wel al berichten... Uh, rond een uur of 12, dat het in Amerika niet echt helemaal goed gaat. Het is echt uh, vrij heftig. Alleen berichten bereiken ons zoals dit. It's a storm that a lot of people will be talking about for many years to come across parts of the United States, especially across the mid-Atlantic states up towards the northeast. This storm will be deadly. Oh mijn god, dan krijg ik krijg echt dit soort tekst in mijn hoofd. Your days are numbered. Goed, gewoon wel iets van 10 doden geloof ik en echt weet ik wel iets van negenhonderd voertuigen zijn uh, zijn afgeschreven. Dus het uh, is uh, ja uh, Armageddon, of noem je het ook weer? Uh, ja, Armageddon. Armageddon, ja, ja in Amerika. Dus uh, sterk de, het is heel uh, chockerend. Kon je er een beetje doorheen komen? Wilt wilde ik bijna zeggen, maar dat natuurlijk. Nou, ja, ik, ja het weer was prima te doen. Alleen, ja. <laughs> ik was gisteravond... Dacht ik, nou kom laat ik weer eens met het openbaar voer ergens heen gaan. Ja. Het regende en zo. Dus ik ga geen zin om te fietsen. En toen kwam ik bij de bushalte. En toen had ik net mijn laatste bus gemist. Dus oh. uh, ik heb... Um, uh, gisteravond 10 kilometer naar huis gelopen. Oh. Ja, dan was de fiets toch geen slecht idee geweest. Nee, potverdorie. Ja. Nee, nou maar goed, goed het was wel sportief. Het is, ja, nee, ja, ik vond het ook wel prettig om gisteravond om 12 uur nog gewoon even door de stad maar heen te fietsen. Ik denk, dit is toch een mooie stad. Daar let ik eigenlijk nooit op. Hè? Ik ben altijd maar bezig van het ene punt naar het andere punt te komen. Let niet, je kijkt niet om je heen. Maar als het rustig in de straat is wel. Moet je eens met iemand gaan, door je stad gaan lopen yeah? die de stad nog niet kent? Ja, Dan opeens leer je je stad kennen. Ja, zo stom. Ik heb jarenlang in Amsterdam gewoond. Tot een gegeven moment ging ik daar gewoon eens naartoe. Gewoon ontspanning. En toen dacht ik, oh hier de Bloemengracht, wat is die mooi. Daar heb ik gewoon echt dagelijks doorheen gefietst. toen pas zag ik het. Lekker slim allemaal weer. Nou goed, toebak heeft op de radio. Het is alweer twee weken geleden. We huilen er nog steeds een beetje om. En ik moet zeggen, nu hij dood is, zal eerstelijk veel meer uh, David Bowie dan daarvoor. En uh, ik pak dan ook even een oud plaatje uit de doos. Het is alweer twee weken geleden. Althans, morgen is het twee weken geleden. David Bowie natuurlijk uh, kwam te overlijden. Nog steeds de schok door heel de wereld. Maar goed, ik denk dat op die manier de plaatsverkoop weer flink door het plafond heen gaat. Suffocate City uit 1972. En het gaat nog een tijdje door. Maar goed, tot zover Suffocate City van David Bowie, dames en heren. En het is de zaterdagmorgen... We worden langzaam wakker. We kijken de wereld zo zien wat ons allemaal bezighoudt. Straks ook een stukje techniek weer. maar ik zeg van, uh, de, de, de nieuwe hebben dingetjes. Die we straks allemaal weer kunnen gebruiken natuurlijk. Daar kijken we nu teg, uh, tegenop en denken van, jezus, is dat mogelijk? En straks hebben we dat gewoon geïntegreerd. Weet je, straks hebben we gewoon een apparaatje aan ons lichaam dat alles meet bijvoorbeeld. Dat overlegt met onze huisarts. En dan uh, krijg je een teller. Met huisarts overleggen vind ik het niet zo erg. Maar zodra je met mijn zorgverzekering gaat overleggen, begin ik toch een beetje te zuigeren. Dat zit aan elkaar gekoppeld natuurlijk. En het is ook de week dat wij als schildklieppatiënten ons toch wel heel erg druk maakten. De T-rax! Grote paniek. T-rax gaat stoppen. En je krijgt een andere medicatie gewoon. Maar nou, natuurlijk, wat de fuck. Nou, ik gebruik ook T-rax best wel veel. Dus ik, nou, ik zou, ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Nieuw avontuur. Hè? Val ik straks in een diep gat? Of uh, ga ik me straks beter voelen? Afwachten. Maar het bleek nu de eerste tand te zijn op de 0,025 milligram. Dat is één klein pilletje. Je hebt nog een ander pilletje. Dat kun je ook in twee breken. Alleen die schijnt weer halverwege 2016 ook te stoppen. Dus, nou, Maar ik, wat, is dat dan? wat is dat dan precies voor iets? Tirax, dat helpt om je. Dat maakt schildhormoon aan, want mijn schild werkt te traag. Dus dan heb je. Ik weet het, als je naar het werktuin kijkt, kijk, dan denk je zelf, Heeft die gozer een te, te, te, te kort werkende schild? Niet, dat kan toch niet? Zo mager. Maar toch heb ik dat. En als je dat niet aanvult, dan word je heel erg dik. word je zwaarmoedig. En op een gegeven moment denk je: van, Wanneer komt die trein? Daar wil ik voor. Misschien, misschien heb jij iets te, uh, te veel. Dat, ja. dat zou ook nog kunnen. Dat je echt heel snel een, een schildklier hebt. Dat ik uh, met je stuiterend door het leven ga. Nou goed, ik, ik wacht het af aan komend jaar. En, uh, er zijn nu al heel veel schadeclaims via uh, uh, advocaten ingediend. Bij de staat, geloof ik. of geloof 200 en... 80.000 mensen hebben al aangifte gedaan, geloof ik. Want die krijgen straks uh, lichamelijke schade hierdoor. En ik geloof ook dat de maatschappij er al iets gaan, van gaat merken. Want als jij niet scherp bent, als jij niet oplet... kan je niet functioneren in de maatschappij. En blijf je zo weer eens een paar weken thuis. Dan denk eerst maar weer eens op orde komen met het, medicatie, uh, met het nieuwe doen. Dus uh, ik, ik, uh, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Spannende tijden. Nou. Goed, wat is er nog meer zo? Ja, uh, de politie die waarschuwt voor een uh, nieuwe techniek van, uh, van dieven... Uh, die... Uh, die kijken namelijk je pincode af door middel van een infrarood uh, in, is het een rotwoord, infrarood apparaat ja. uh, camera ding. en ja, dat zorgt er dus voor dat ze dus vanaf een afstand gewoon kunnen meekijken okay. en dat uh, ja. heeft het niet te maken ook met de warmte ik heb volgens mij ook wel eens gezien dat, dat uh, ja, je gaat pinnen zeg maar en dan gaan ze uh, daarna met de camera kijken en dan zien ze welke pincodes er nog een beetje warm zijn of zo. welke toetsen daar had het iets mee te maken geloof ik ik ben wel reuze nieuwsgierig uh, wat ze daarna weer tegen gaan doen. Ja, uh, ze zeggen zelf dat je alle toetsen dan snel moet aanraken. Dan krijg je het, niet weer warm en dan kan ze het ook weer niet zien. Ja, maar ja, sowieso weet je dan niet je volgorde. Nee, maar goed, ja, hoeveel, ja, hoeveel keer kan je het doen? Drie keer. Drie keer. Dat is best nog wel gokken dan toch, zeg ja. Goed, het is dus, uh, niet compleet als er af en toe een stevig uh, gitaanplaatje voorbij komt. En ik kwam hem tegen op internet, de nieuwe zinger van Suway. Ik vind hem geweldig. Vooral dat gitaan is weer overduidelijk. Sway, natuurlijk. Outsiders en het voelen zich altijd buitenstaanders. Heb je weer een rockplaatje bijgenomen, Wilco? Altijd maar die rockplaatjes. Ken ze niet eens? Draai ze een goede hit? ZFM I feel just as crazy as I did last night I feel like I'll get up and go Today Het is volstrekt onjuist. Een beetje foute muziek vind ik dit wel hoor. Eleanor Friedberger. Ze komt uit Illinois. United States of America. Is dat ook zo'n zo staat waar momenteel de, de storm wijdt? Die helemaal plat ligt, weet het niet. Welk, dat in welke staat? Uh, uh, Eleanor's. Uh, wat was het om even volledig te zijn? Uitelijk, uh, uh, Oakland, Illinois. Om volledig te zijn. Deze, ja, uh, Eleanor uh, Fried, uh, Friedberger. Dat kan ik ga het niet weten. Nou, ik denk dat, dat er op... er DC daar zo is. Wat was het? Sorry, wat? Washington DC. Daar is de, is de ergste... Vijftien staten of zo had ik gehoord. Ik denk, nou, dat is bijna heel Amerika, maar er zijn zoveel staten. Ja. Dat is meer dan vijftien. Oh, dat wist ik niet, joh. Nu, als we kijken naar heel veel provincies, hebben wij. Hè? Nou, Nederland is iets kleiner. Ja, oké, okay, dat is waar. Dat is, in Amerika is dat één staat, zeg maar, als je heel Nederland neemt. Maar goed, de Eleanor Friedman komt dus uit Amerika. Vandaan is de nieuwe single... He doesn't uh, uh, mention his mother. Ja, die op bezoek komt. Als je het videoclipje op hij uh, is echt grappig. Dan krijg je echt het gevoel van de jaren zeventig gewoon. Echt, echt van dit een beetje. Kom op mensen, een beetje verdraagzaam en een beetje liefde voor elkaar. En dan ja. is het een heel betere wereld. Ja, met z'n allen in zo'n mooie, een beetje afgelegen huis. Wat niet helemaal afgebouwd is. Daar zitten ze dus met z'n allen dan muziek te maken. En dan maken ze een bakken ze een eitje. Dan denk ik, ja, dit is echt mooi. Vol het lijkt wel of het Zweden is of Noorwegen. Maar uh, waarschijnlijk is het toch een afgelegen gebied van Amerika. Nou, daar is het opgenomen. Daarvoor nog Sue in Zweden en zo bouwen ze echt wel een huis op. Ja, dat is wel waar. Ja, dat moet wel. Anders gaat de winter even flink doorheen. Uh, daar is het regelmatig echt heel koud. Maar goed, daarvoor nog Sue met uh, Brett Anderson. En de nieuwe single, die heet uh, uh, Outsiders. Echt weer zo'n stemgeluid van hem. En ze, ze spelen binnenkort in uh, Paradiso. In um, ja, vrijdag uh, 29 januari. Die is uitverkocht. Staat hier maar. Tifoli zijn nog wel kaarten voor. Dat is 30 januari. Uh, dus dat, dat is de volgende dag in Utrecht. Oh, dan kan je daar nog naartoe. Goed, zo is dus. En een nieuwe single hier in de morgen. Ja, en uh, het is nog steeds noodtoestand in uh, Parijs. En Hollande wil dat met drie maanden gaan verlengen. Ja, Oké, okay. oh, zit toch eh, geen code rood, zitten ze daar? Ja. Hè? En dat, ik dat, dat ik neem... vraag me altijd een beetje af. Yeah? Wat is, weet je, hij wil tot eind februari wil die, uh, uh, de, de, de, de huidige noodtoestand. Die eind februari afloopt, wil je met drie maanden gaan verlengen. Oké. Okay. Maar dan denk ik ja. Er is er geen code rood meer dan? Wat, wat schiet je daarmee op? Je moet ja, het dan maar. weer een beetje verlengen. Dus, ja, dan geloof je het ook niet meer. Ik, ik had er helemaal niet over nagedacht. Oh, het er zit een bepaalde soort code. Zit code rood. Ik denk, er zitten er misschien. Uh, uh, weet je wel, Groen Plus of zo, weet je wel. Ja, precies. Dat, uh, ja, maar wij zitten ook in Oranje. Wij zitten ook in Oranje? Nee? Dat, dat zitten we ongeveer. All sinds de aanslagen. Uh, van 9 september. Oké. Okay. Oh, dat nou, yes. had ik even niet begrepen. Ik, ik zal me dus even naar gaan gedragen. Het is ook wel belangrijk dat ik een beetje angstig ben. ook. Hè? Ah, de Code Rood, dat betekent dus echt gewoon dat, dat ze mogen invallen mogen doen zonder gegronde reden. En uh, Hoe? dat is best wel dat je denkt: van ja. Oké. Okay. Ja, op die manier. Zo had ik het niet bekeken. Nee. Dat is de, de staat. Ja, de, de regering heeft Code Rood. Dus je mag alles doen om de veiligheid te bewaken. Ja. ja Oké. Okay. Nou, dat is het dat, idee. Nee, ik, ik, ik was er al bang voor. Angst? Ja. Pas op. Ja, precies. En adem maar goed door. Eh. Eh. Ja, laat ik los. Daar ja? ben ik bang voor. Ja, precies. Kom, Armin. En dan word ik al wat rustiger. Goed, dames en heren. Het programma is niet compleet. Als we voilà. even een lekkere discoplaat gaan draaien. Natuurlijk. Oh, wat is dit grappig. Pick Anderson. Am I wrong? Ben ik fout? Ben ik fout? Ja. Het is volstrekt Amonica onjuist.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 Yours is mine, only one at a time. My life, my life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, that she can't? Ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, that she can't? Ooh, hey, I never wanna waste your time. Ooh. My life. So precious is yours, is mine. And look at the time, my God. So precious is yours, is mine. Only one at a time. So precious is yours, is mine. Only one at a time. My life, my life, yeah. I stab you in the eyes, spin you on your toes Music and music without soul Fillin' the top rows Shot through blindfolds, pass the nitro Rock the love flow, get high to get low Chill the merlot, stab in your fast-mole You pick up, we gon' go Make love once more, we restin' encore doodle mm. do that that that, hey Break you off in your big cat hey Never seen no one this gorgeous Pay your whole damn mortgage Or when you look at the time, hey, steal your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 Nog, nog geen tijd voor Zandvoortse berichten straks om morgen hier op het apparaat en Piek Anderson en het heet uh, Look at the time, oh, wat tijd zeg. Am I wrong is eigenlijk de titel natuurlijk maar hij zingt heel iets anders, ik weet ook niet meer precies uh, wat de melding is, de band is ik heb de tekst eigenlijk niet zo gevolgd. ik hoop niet dat ik alleen duivelse dingen heb meegezongen, het zou best kunnen het is dus, dus uh, toebak leeft op de radio. En uh, ja, Mark Rutte heeft weer natuurlijk weer ontzettende stomme uit, uitspraken gedaan. Natuurlijk, zoals dit. De uit Turkije die moet in belangrijke mate gaan dalen. Ja, moet er gaan dalen. En later deed hij nog eens keer in het Engels. We need a sharp reduction in the number of refugees. In the coming six to eight weeks. Nou, van pech tot aan het meteen weer overheen. Ik denk van oh wat, ja, Die moet ook nog wat zeggen. Het is echt een idiote uitspraak. Echt een idiote uitspraak. Van welke planeet komt die man? Ja. Wat doet die Rutte nou? Wat belooft hij nou toch allemaal weer? Dat kan hij allemaal natuurlijk niet waarmaken. En later zei hij nog een keer: nee, het is geen belofte. Het moet wel gebeuren. Maar wie het gaat doen weet ik even niet. Nee, nee, het is wel iets wat moet gaan gebeuren. Ja, Hij is wel is... lekker bezig, hè, die ja. Rutte? Maar goed, wel 300 vluchtelingen zijn alweer teruggegaan. Die zijn alweer zoals in Nederland... Hé, hey, het valt allemaal een beetje tegen. Ik had alle foto's gezien van kennis van mij. Die hadden allemaal mooie foto's gemaakt ook van, uh, van mooie huizen. En gezegd dat ze daarin wonen. En 300 vluchtelingen zijn al teruggegaan. Dus dat belooft uh, wat. Maar ik geloof dat er nog wel 60.000 uh, volgend jaar gaan komen. Ik denk van teruggaan, waarheen? Ja, naar een land. Nou. Ja. Ja, blijkbaar was het dus niet zo nodig. Nou ja, dat is mooi. En misschien uh, moeten meer mensen tot inzicht komen. Want soms dan zie je ook weer van die mensen... die dan in zo'n modderkamp bivoukeer al, al weken, misschien al maanden... en die zeggen, ja, we gaan naar Engeland. Want in Engeland krijg je een huis en een baan. En dan zie je zo'n zie, zie zo vragen. Van, eh, dat, dat weet je zeker? Ja, dat weet ik heel zeker oké, okay, nou, dat zou dan wel, maar volgens mij zijn er andere berichten. Nee, echt waar, hoor. Ja, die geloven in iets wat helemaal niet bestaat. Dus je moet echt wakker worden geschud en, joh, ga terug. Ga je, ga je geld ergens anders op inzetten. Hè? Nou, dat, uh, ja, in zo'n zo kamp word je ook niet echt, ja... Word je helemaal, echt helemaal, ja... Nee. <laughs> je wordt nee. niet, word niet echt scherper van deze nee. kant. Je raakt een beetje in zo'n stand-by toestand. Oh, wacht, ja. wat er gaat gebeuren en er gaat niks gebeuren. Zo is het nou. Goed, uh, andere dingen uh, die. Ja, nou, uh, dit vond ik wel een heel apart uh, berichtje. Yeah? Een, uh, een Rus, André Filin, uh, uh, die, uh, die is een uh, pasta varier en, uh, Ja, ja oké. Okay. Uh, uh, dat wil zeggen dat hij officieel gelooft in het vliegende spaghetti-monster. Ik heb er wel vaker van gehoord. Er is echt zo'n hele cult die gelooft daar serieus in. Ja? Yeah? Uh, en. Uh, ja, ze, ze, ze, ze geloven ook dat je uh, het kan beschermen... Uh, jezelf kan beschermen tegen dat monster... door een vergiet te dragen op je hoofd. <lacht> nou, dus... Uh, en deze, deze man die wilde heel graag uh, uh, dat, met dat vergiet... op zijn foto voor zijn rijbewijs. Ja? Yeah. Nou, dat mocht niet. Nee. Uh, hele Heel ge, een punt geweest uh, in Rusland. En uiteindelijk heeft hij het voor elkaar gekregen. Maar is er wel een regeltje bijgekomen. Ja. Yeah. Hij uh, zijn... Uh, zijn rijbewijs wordt, uh, wordt ingetrokken... op het moment dat hij niet met een vergiet... op zijn hoofd in de auto zit. Ja, ja. Natuurlijk. Dus ja, als dat yes. soort dingen dat gebeuren... Maar er zit uh, een foto bij het bericht van de Spaghetti-Mons. Ik ja. heb er al eens meer iets van gehad, gehoord. Volgens mij bij de Wereldrijd Door... er ook twee van die man in het publiek... met zo'n vergiet op hun hoofd. Het is wel een vergiet gebreid. Het is geen echt vergiet. Nee, het is ja, een dat, muts. Dat, uh, ja. ja, dit is ook weer niet echt, dames en heren. Nee, en ik vind, vind ook dat die tegen. van metaal moet zijn dan eigenlijk. Ja. Dit is een nep vergiet. Ja. ja, dit is een of ander iets bedacht. En misschien is het wel, heeft het niet te maken met het geloof of zoiets. En dat je dan daar. Ja, hier staat, uh, hier staat een dingetje van, over het geloof. Ja, ja het is net zo'n Scientology-kerk. Die heb ook ooit eens iets bedacht. En heel veel mensen zijn er toch in gaan geloven en volgen deze. Uitdraging. Nou goed, het is allemaal wel. Goed, eh, straks de zandkortse berichten. Dat zit er op allemaal nog aan te komen. Dus kijken wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal nog gaat gebeuren. Want zand wordt daar echt, daar leeft dat door. Daar kan je het beleven. Nothing but tears. <middels> But en sorry, ik heb mijn mond al een beetje vol nog. Ja, dan krijg je op een. Uh, zaterdagochtend ochtend beter een broodje naar binnen aan het kouwen. En dan moet je het dan even wegwerken. Goed, is het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ben je nou serieus gewoon, denk je, de plaats is bijna afgelopen. Ik neem nog even een hap. Ja, ik denk gewoon niet na, oké. Okay. Ik zeg nee. uh, zo stom gewoon. Nothing but ah. Thieves. En het heet uh, Wake Up Call. Hoe toevallig, past uh, Het past ook in de zaterdagmorgen. Maak maken hier gewoon wakker met wat stevige muziek. Dan schik je jezelf wakker en denk je. Hé! Goed, ik woon in Zandvoort en wat gebeurt er allemaal in Zandvoort? Vertel eens. Nou ja, we zijn weer op zoek naar een uh, nieuwe kinderburgemeester. Uh, voor de vijfde editie van de Kids Adventure Week... Uh, die plaatsvindt tijdens de voorjaarsvakantie op uh, 27 februari tot en met uh, 5 maart. Uh, tijdens deze week vol uh, activiteiten voor kinderen... wordt uh, het dorp uh, weer geleid door een, uh, een kinderburgemeester. Dus uh, wil jij uh, een week lang de baas zijn over Zandvoort... of ken jij iemand die helemaal geschikt is... Uh, uh, als kinderburgemeester, uh, geef, uh, uh, geef je dan op, of nou, geef diegene het even aan, uh, bij VVV Zandvoort. Oké, okay, nou, uh, spannend verhaal van deze... Uh, het is wel een kinderburgemeester. Ja, kinder Jolanda ja, ja, had vorige week ook van, kan ik, me, uh, kan ik me niet opgeven? Ik zeg, kom op, ik, zeg, ik weet best dat je best wel kinderlijk bent en zo, maar uh, als ik zo te tegenkom, dan denk ik van, nee, jij bent echt geen kind meer. Echt, nee, dat kan niet meer. En, en je moet ook wel bepaalde eigenschappen uh, hebben... <laughs> Okay, hey... Oh, sorry. Uh, Zandvoort. Menno Weda uh, heeft uh, in de afgelopen periode meegedaan... met net 5 programma The Island. Dat is weer een nieuw soort survival-programma. Uh, uh, afgelopen donderdag was dat de eerste uitzending. Ik moet zeggen dat ik het gemist heb. Ik lees het nu pas in de kant, denk ik, balen. Maar goed, het, er komen er meer afleveringen van. Uh, hij, uh, hij werkt normaal bij het circuitpark Zandvoort. heeft met allerlei techniek te maken. En nu moest je terug naar de basis. Er werden 3000 uh, mensen werden, uh, werd gescreend. Hij kwam er doorheen dus. En hij is met 10 andere, dus, is hij. Nee, 15 anderen. Is hij dus. Uh, op een eiland gegaan. Ergens bij Panama, geloof ik. Helemaal afgelegen. En wat kregen ze? Echt een. Nou, drie messen, drie machetten, kapmessen zijn dat... en uh, acht vishaken en uh, verder één communicatiemiddel. Daar mochten ze één keer per dag mee bellen. Alleen als het nood was, geloof ik, had ik begrepen. En uh, nou, allerlei ontberingen heeft hij meegemaakt. Het ziet er op zoveel stoer uit. De foto bij het bericht al. Er staat ook bij een gefotoshopte Weda tijdens een survival. Waarschijnlijk hebben ze die gewoon hier gemaakt... en hebben ze het een beetje tropisch Eilandachtig geplakt. Dat zou kunnen, maar het ziet er wel erg stoer uit. Dus, ik vind het dus... wel mooi dat ze, dat ze erbij zetten dat het gefotoshopt is. Want dat is toch vaak... Uh, wordt dat gedaan, maar er niet bij gezegd. Ja, en dan men als dan, dan denkt, Ja, wat the fuck, heb ik de hele getraind? Ben ik helemaal afgetraind, zit ik daar? En dan zeggen ze dat hij gefotoshopt is. Dan denkt iedereen van, ja, mijn lichaam is gefotoshopt. Nee, maar dat weten we toch allemaal wel? Je bent bijna hartstikke gespierd. De achtergr achtergrond is gefotoshopt. Dat denk ik. Goed, wat is er nog meer uit Zandvoort? Ja, eh... Uh... In de nacht van donderdag op vrijdag is een, uh, is een grote ravage ontstaan op een, met een eenzijdig ongeluk uh, op de zeeweg. Een uh, half uur na middernacht uh, schoot een automobilist met zijn busje uh, van de weg. Hij knalde tegen een aantal verkeersborden aan en kwam uiteindelijk uh, op zijn dak tot stilstand. Nou, er staat een foto bij. Wow, het is heftig. Echt, wel, uh, echt wel heftig. Echt, uh, what the fuck, man? De man uh, werd uit de auto geslingerd en die is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Uh, de auto lag helemaal vol met lege flessen en vooral heel veel glaswerk. Oh, jeetje. En de achterdeur was opengeknapt. Dus uh, de hele wegdek lag vol met glas en, en scherven en dingen. Dus uh, de zeeweg was door, uh, door het ongevoel ongeval lange tijd uh, deels gestremd. En uh, ja, ze hebben een veegmachine en alles neergezet. Ja. Uh, overigens staat er niet bij hoe het met de man is. Oh, dat is wel een belangrijk is... puntje, denk ik. Ja. Ik denk wel, er nu geen regelijk, regel, regeling komen voor het feit van vervoeren van glas. Weet je, Dat mag niet meer los in de auto. Zoiets, dat denk ik meteen alweer aan. Goed, uh, heel stoel verhaal over sportieve vluchtelingsbroeder. Broeders in Zandvoort, een schastgezin. Je hebt natuurlijk een tijdje geleden, waren hier al vluchtelingen in het. Uh, in het, uh, uh, dat weer? Uh, uh, Sportcentrum. nou? Sporthal, waar ze ondergebracht En daar waren twee uh, jonge Servische vluchtelingen bij. Uh, 22 en uh, 17 jaar oud, Mo en Ali. En er uh, waren uitblinkers in respectievelijke triathlon en zwemmen. En, uh, en uh, even kijken hoor. Ze werden opgevangen uiteindelijk. Nee, er was een vrijwilligster was erbij. Ik ben even de naam kwijt. Was en die hielp hun... En het Uiteindelijk hield ze contact met de twee uh, vluchtelingen. En die gingen uiteindelijk naar Heemstede. En in Heemstede hadden ze het niet zo goed getroffen. in Zandvoort, nee, Zandvoort is ook veel beter. Dus ze gingen daar zelf een keer kijken, het echtpaar. Komt zo op de naam hopelijk, een beetje gênant als ik dat niet weet. Maar goed, uh, uiteindelijk zagen ze ook van ja, het is niet helemaal Tip top. Dus toen uiteindelijk hebben ze overlegd met haar gezin, met haar man en haar kinderen. En uiteindelijk mochten ze dus bij hun inkomen wonen. En uh, uiteindelijk hebben ze ook nog contact gezocht met de zwemtrainer Jos Kras... Uh, die nam ze mee naar Planet in Halem, een zwembad. En nu zijn ze flink aan het trainen. En uh, maken ze ook misschien nog uh, kans op een uitkering, een speluitkering? Overigens de planeet. Wat zei ik dan? Planet. Planet. Oh. Ja, het is Ach, de planeet, ah, ja. Ik, ah, ja, ik, week, ik heb niet. daar vroeger altijd het zwembad ja. gehad. Dus, ja, dat, ik, uh, ik zit nog steeds te kijken naar het naam van de vrouw die dat helemaal heeft aangezwingerd. Nou, zegt ze. Nou goed, Sam. Ja, nee, ja. sorry, ik kan de Daamschouw niet vinden. Wat is je naam dit? Nou ja... Nou, komt zo wel. Uh, heb jij nog een berichtje? Ja, uh, um, Woodstock is... Uh, of Eigenlijk zijn de vaste gasten van uh, Woodstock... een, een crowdfunding-actie begonnen. Uh, bij een grote brand... Uh, bij de Bloemendaalse camping uh, aan de zeeweg... is een, uh, een grote strop geworden... voor de eigenaar van, de, van het huidige strand... Pafioen Woodstock. Uh, op, de Bloemen, op het Bloemendaalse strand. Uh, de, de spullen die ze... Uh, die daar binnen en buiten... Uh, in een c-container opgeslagen waren... die... Uh, ze zijn in brand gevlogen en vermoedelijk aangestoken. Dus dat is wel echt heel erg. En uh, ja, daardoor kan uh, dit jaar de, de, de strandtent niet open. Want ja, ze kunnen het gewoon niet hebben. Dus de vaste gasten van Woodstock die hebben een, een crowdfunding actie gestart. Zodat uh, ja, er toch een nieuwe strandtent kan komen. Uh, ik ga de... de, de uh, ik de website waar je, waar je kan doneren uh, ga ik eventjes op de Facebookpagina plakken. Hartstikke goed. Ik zie alleen de voornaam van de, de vrouw Sam en Siet... die hebben dat uh, uiteraard uh, voor elkaar gekregen... dat die twee Syrische vluchtelingen bij hun in, uh, in huis kwamen. En alleen zitten ze dus nu nog met het feit dat ze hebben wel een uitkering... maar dan moeten ze elke keer naar uh, een, een plaats uh, reizen om, daar een uitkering, om zich daar te melden. Dan krijgen ze een uitkering. Dus daar gaan ze nog aan werken via de gemeente... Dus ja, we zijn wel goed bezig in Zandvoort om die vluchtelingen te steunen. Ik vind het wel weer heel mooi om het te horen, allemaal. Goed, zo de Zandvoortse Berichten. Tweede gedeelte van de tijd. We gaan nog een blokje met Zandvoortse Berichten. We hebben ons er weer doorheen geslagen. Yes, dames en heren. De Stereophonics hebben een nieuwe single uit. En dat kan je natuurlijk hier verwachten: de zaterdagmorgen. Hou maar, ik heb last met jou. met jou gedwaald, moet lekker zeggen, in the middle of nowhere, en ik weet niet waar we heen gaan, ik weet alleen dat ik met jou verder ga, in het onbekende. Nou, dat is een beetje de strekking van dit verhaal, dat denk ik althans, de stereophonics Am maar heb Get Lost met You, de nieuwe single in de zaterdagmorgen. Het is vandaag natuurlijk 23 januari, althans, ja natuurlijk, mocht je het gevolgd hebben, dan weet je dat. En het is natuurlijk in Amerika nu echt uh, Armageddon. Winten en uh, windstormen. Hoe noem je dat nou weer? Orkanen, uh, sneeuwstormen. Het, uh, het hele bedrijfsleven, het, het, het sociaal leven ligt helemaal vast. Mensen hebben uh, uh, gehamsterd. Ze hebben zich goed voorbereid. De vorige keer hadden ze zich niet zo goed voorbereid. En uh, het is vandaag uh, niet zomaar de dag. Namelijk in uh, 1556 was ook een Armageddon-dag in China. Een aardbeving. En uh, dat was in uh, Shanki. Uh, Aardbeving waar 830.000 slachtoffers bij vielen. Echt ongelooflijk. 60% van de bevolking in dat gebied was weggevaagd. Gewoon huizen waren ingestort. Uh, er waren ook wel heel veel mensen die in hele krakkemikkige huisjes uh, woonden. Maar uiteindelijk, ja, dat moet echt het einde van de wereld zijn geweest. Als je daar hebt gewoond, in. Uh, in de buurt van Shanki, zeg maar... in China in 1556. Stukje gezien is daar... maar is er straks na negen uur veel meer natuurlijk. Uh, Oké, okay. poederbrief. Ja, ja de, de, de hulpdiensten zijn... Uh, afgelopen week uitgerukt... naar uh, het hoofdkantoor van... Uh, van Ahot in uh, Sandam, Want uh, ja, de, de... er was grote paniek uitgebroken... Uh, omdat... Uh, ja, er was een brief uh, binnengekomen... Met, uh, met poeder erin. En uh, ja... Niemand mocht het pand meer in of uit. Het was uh, grote paniek. Oké. Okay. Uh, echter uh, bleek uh, ja, het niet om een schadelijke stof te gaan. Want uh, het bleek pannenkoekemix te zijn. Ah, grapje uh, weer, zeker. Nou ja, het, nee, het was. Uh, uh, dus, <laughs> het stomme was, er zat ook echt gewoon een brief bij. En die, uh, daar stond in dat uh, ja, de klant was niet uh, tevreden over, uh, over het product. Yes. En uh, die had het teruggestuurd. Oké. Okay. Nou ja, yeah. dat uh, is hem een beetje verkeerd uitgepakt. Dus, ja. Heel slim. Ja. slim. Slim om zoiets op die manier te doen. In, maar goed, ja, ook ze kijken ook niet verder dan een neus lang is, uh, lang is dan. Uh, ze denken van hé, hey, uh, paniekboekemic. Of ze denken meteen uh, antrax. Dat was een tijdje toch wel heel erg hip om dat rond te sturen. Hè? Ja. ja. Ja, goed. En je denkt van. what the fuck man! Alarmfase! Hey, ik, denk dat je wel, ik denk dat je wel schrikt hoor. Als je een brief open doet en er komt poeder uit. Uh, ja. Ik, ik, ja ik, weet, ik zal toch denken: is dat koken? Ik vind het ik... heel duur om er rond te vuren. Ja, dat is waar. Ja, maar ik ben misschien zo naïef nog. Ik denk. Hé, hey, wat een leuk verjaardagscadeautje. Wel een beetje vroeg. Of laat zou kunnen natuurlijk. Maar ik zal. Oh nee, het is, nee, het is geen uh, cocaïne. Dan is mm. het iets anders. Ja, uh, yeah, het is weer iets anders. Uh, goed. Ja, ik kijk eens in de lijst van platen. Straks de nieuwe single van De Staat. Hij is weer lekker eigenwijs. Lekker opstandig. Maar eerst Deer Hunter Snake Skin. Oh, stom. Ik heb het nog steeds niet gedaan. Ik ga van de Beatles dat er echt een keer naast plakken. Van de uh, uh, Strawberry Fields Forever het laatste. Ik hoor, ik hoor het er echt in, hoor. Ja, goed. Ik hoor er wel meer dingen. En ik zou dan het als je het achterstevoren draait... dan hoor je Art van de Steur toch echt een excuus aanbieden, dacht ik. Sorry. Goed, het is op op radio en Het heette namelijk... Uh, het het heette Deer Hunter... Eh. Uh, uh, uh, Snakeskins. En als we toch over Art van de Steur hebben. Wat een sensatie. Wat een soap afgelopen week, hoor. Art van de Steur. Dat was die man die natuurlijk eerst het, het rotzo moest opruimen voor. Uh uh, uh, uh, Opstelten Die dat ook uh, <acht> al even fout had gemaakt met, uh, met uh, de, de tevendeal. Uh, ook dat is gebeurd voor volk en vaderland. Ja, die -deal. echt. Uh, iedereen had er twijfels erbij. Met die deal is overigens helemaal niks mis. Nee, dat wil ik hier nee. nog even ja, ik het hebben. best allemaal juist. Er was helemaal niks mis mee maar wat het nou precies was, weet ik niet. En wat ze ervoor terug hebben brengen, ook niet. Ik weet alleen dat, het, het, het bonnetje hebben we wel gevonden. En ik zag hem pas geleden, zag ik hem bij uh, uh, uh, Theo Maasen. Ja, Theo Maasen, We zat nu ook in de 24 uur met. Ik vond het wel heel stoer dat hij zich had aangemeld. Uh, er kwam niet zo heel veel uit. En hij had zelf ook al tijdens het interview... tijdens die 24 uur van... Hey, word ik niet, niet een beetje saai? En hij bleef maar peuteren over die tevendiel. Wat, wat hield het nou in? En hij hield, hij hield bij het voetbalstuk. Hij zei, nee, dan mag ik daar niks over zeggen. Dus, uh, en verder, nou, Art van der stuur moest dat voor hem opknappen... Dus, Verder, ja, Volkert van de Graaf. Daar had hij natuurlijk ook nog een accupfietje mee. Maar die foto was in scène gezet. En het ontkende niet. Later bleek het wel waar te zijn. En natuurlijk nog George Maat. Uw Forensic Instituut. Uh, weet je, die deed een lezing met foto's van MH17. Er was een besloten meeting. Maar Etiel uh, nieuws kwam daarbij. Op een slinkse wijze. Dat mocht eigenlijk niet. Maar hebben we toch voor elkaar gekregen. En die lieten dus foto's zien. Die volgens hun helemaal niet mochten. Van MH17 slachtoffers. Achteraf bleek het ook wel mee te vallen. En deze uh, arts van de steur... Helemaal niet goed ingelezen. Had het een rapport in zijn tas laten zitten. De kerstvakantie en ons hier nog even met het nieuwjaar. Dacht ik van, misschien moet ik het lezen. Oh, en toen viel dat allemaal wel mee. En nou moet ik excuses excuus aanbieden. En ik vond dat hij niet echt op zijn knieën ging. Nee, vond het een beetje Ja, Je had hem verder willen... Hm, nou, even. hij zei van, ja, ik had het wat zakelijker moeten aanpakken. Denk ik denk, nee, je zat gewoon helemaal fout. Je hebt het gewoon echt... Je dacht net als eh, Timmermans lekker te kunnen scoren. Je dacht van, ik moet het voor die slachtoffers opnemen. Ik moet ook een traan laten zien... Maar nee, het was niet gepast. Het was gewoon een hele nette uh, uh, lezing met goede foto's, goed uitgelegd. En George Maat weet echt wel waar hij, wat hij kan gebruiken... en wat hij moet doen in zo'n uh, zo lezing. Dus nou, echt gênant. Echt. Nou goed, of je nou nog wel blijft, dat is afwachten. Want het is weer zo'n VVD'er die... Uh nee, beneden gaat vallen natuurlijk. Goed, nog even een stukje um, techniek. Jij zit echt vandaag helemaal in. Het, helemaal, je leest zich helemaal in de techniek, hè? Nee, ja, er huh? is verder niet zo heel veel spannends gebeurd. Oh. Dus ja, dan gaan we het maar over techniek hebben. Ja. Zoals bijvoorbeeld deze waterfles. Ja? Die, uh, ja, uh, mensen drinken te weinig water, dat, dat is al bekend. Ja? Uh, dus hoe gaan we dat oplossen? Nou, dit bedrijf dacht. Laten we er een, uh, op een uh, thermosfles een, uh, een klokje zetten. Hè, die, ja? Die meet dan hoeveel water je hebt gedronken yeah. en ja, die zorgt er dan voor dat je hopelijk genoeg water drinkt. Dus die geeft je ook een reminder van hé, hey, je moet water drinken. <laughs> en via, ik... via je mobiel of via je app? Nee, echt gewoon via, je... via de Via thermosfles. Ja. Maar, maar als hij dan niet in de buurt staat? Ja, dan heb je een probleem. Oh, maar dit wordt uitgebouwd natuurlijk hè? Ja, nou, Want... ik, heb, ik heb wel een tijdje zo'n app uh, op mijn telefoon gehad. Yeah? En daar kwam ik achter dat je op een gegeven moment... Je kan ook te veel water drinken. Oh ja. Dat was bij mij het geval. En het is nogal onhygiënisch. Je zit elke keer met, met, met je mond aan die fles te lurken. En vaak he, he, ga je hem ook weer opnieuw vullen. Ja, en stel nou dat je fles er staat. En, maar hoezo is dat onhygiënisch? Nou ja, heel vaak... Uh, normaal drink je het rechtstreeks uit een glas. En dan doe je het weer nieuw. En nu zit je echt uh, elke keer met je lippen aan die fles. En dat schijnt toch onhygiënisch te zijn. Ook met je handen zit je eraan. Ja, dat, dat hebben ze onderzocht. Dat schijnt niet helemaal... Uh, ja, maar Puist. op een gegeven moment, als we, als we alles uh, zo hygiënisch mogelijk blijven doen... Ja. dan op een gegeven moment kunnen we wel nergens meer doen. Nee, dan word je allergisch voor alle dingen. Moet je maar uh, eens kijken, uh, als, als je van die ouders hebt die hun kind altijd alles... altijd de handjes helemaal met, met desinfectiespul en zo, altijd dat doen. Ja. Die kinderen zijn het meest ziek van alle kinderen. Ja, dat is waar. Ja, dat dus, zag je afgelopen week. Uh, mensen met een korte broek, die bleven, bleven gezond. Dat was een nou. testje. Maar goed, ik, met deze fles, ik zie dat helemaal zitten. Vooral als het ook nog een uh, uh, reminder geeft via je app, via mobiel. En dat je denkt, oh, ik moet mijn flessen verpakken. Waar heb je hem? Oh, dan word, dan word je er ook naartoe geleid. En dan houdt ook in de gaten van... Hé, hey, zijn dit wel de lippen die uh, moeten drinken? Dat zou ik ook nog leuk leuk vinden. Dus het kan nog verder uitgebouwd worden. Ik ben er voor. Goed, opstandige muziek van de staat. Af en toe is het weer heel erg poppy, en heel erg toegankelijk. Maar dit is weer offscreen. Of was hij on-screen? Nee, get onscreen. screen. Zou je de nieuwe singel van De Staat. Onze Nederlandse Frank Sepa. Are you ready for your presentation? Whiten your teeth, wear the suit, put your face on. Are we rolling? Ja hoor, de Staten hebben een nieuwe single uit. Althans, ik denk dat die nieuw is. Ik kwam tegen op internet en ik, ik draai hem gewoon. Get on screen in de zaterdagmorgen straks. In het tweede gedeelte van de radio kwam nog even een overzicht... wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. En ook wie zijn er jarig? Ja, altijd wel weer verrassend. En uh, ja, ik kan nog zeggen, uh, Arjan Robben uh, is vandaag jarig. Dat, die kwam ik toevallig tegen in het lijstje. En ik zie ook weer dat we yes, mooi... Wie Arjan Robben? Arjan, voetballer. Over. Uh, uh, dus Kijk, hoe, hoe, hoe. wat is nou? Leeft het ook weer, Arjan Robbeck. Oh ja, 32 is hij. Ik zag net een heel interessant stukje over uh, vrouwen die seks hadden met een uh, met ja, aliens. Uh, waar op, seks vind ik sowieso open. interessant. Maar als ze ook nog eens een keer met aliens seks hebben gehad, wat zijn hun verhalen? Ja, Bridget uh, Nielsen en Aluna uh, uh, Verzee. Uh, twee Amerikaanse, waarschijnlijk spreek je het anders uit. Maar niet ja, uit. Uh, twee Amerikaanse vrouwen die uh, beweren dat ze samen 30 kinderen hebben met aliens. Sommigen zijn uh, kunstmatig verwerkt, andere met uh, ja, echte seks gewoon. Keiharde seks. Keiharde seks. Okay. En uh, Bridget en uh, Aluna die uh, maken deel uit van uh, de hybrid baby community. Ik wist niet eens dat dat bestond. Nee. Uh, uh, ja, ze zeggen natuurlijk wel... Uh, yeah, it was great. It was incredible. Super primal. Super, <laughs> super raw. Super primal. It's fake super primal. Maar... Ja, okay. Sexual experience. It was really... There was a really freedom and we were really going for it. It was the best sex I ever had. Oh ja, wat een fantasie ah, ja. ook. En het zijn ook mooie dames. Zijn. Ik bedoel, dit is dubbel, uh, dubbel muscle hebben hoor, dit. Hey. Zo, ja. jeetje. Vol, vol, volgens het duo zijn, de, zijn er duizenden vrouwen op aarde die kinderen hebben met aliens. De buitenaars uh, nemen de kinderen mee om een enorme ruimte, in een enorme ruimte te schepen. Oké. Okay. Ja, they are not just taking our child, children. They are... Uh, creating a hybrid race to better humanity Okay. Ze, zijn er ze... foto's van, van die schepen? Of als ze zo groot zijn, waarom hebben we daar geen duidelijke foto's van? dan ook? Ja, nee, maar dat is allemaal met uh, technologieën en zo natuurlijk. Oh ja, natuurlijk oh, alweer ja, dat niet. In de vierde dimensie waar we dan langskijken of zoiets. Ja, nee, ik ja. moet zeggen, het filmpje is op zich best prima om naar te kijken. Hey, zonder geluid vind ik het al prettig om naar te kijken. Ik denk als je al geluid aanzet, op. dat het vervelend wordt. Ja, ik denk het wel. Dat het een beetje zeurder gestemd is. Maar het is een mooie vrouw uh, waar deze alien seks mee heeft gehad. Ook die andere vrouw. Ik zou er ook voor tekenen. Zeker weten. En de vraag is natuurlijk wel was het Ziki Stardus, of niet, waar ze seks mee hebben gehad? Wie? Ziki Stardus. Ja, David Bowie was ook een tijdje naar buiten aan het wezen, een beetje. Oh, ja, dat Misschien, is misschien kunnen, was dat ja. een fantasie, dat ze daar al door hebben gefilosofeerd. Het zou kunnen. Goed, gisteren was hij in de wereld door. Althans, ja, ik kan hem nu draaien, maar het is wel heel erg kort. Nou, een klein stukje van Jet Rebel op zijn cassette-recorder opgenomen. En straks draai ik nog wel even verder. Maar...